Uur. Remons Remen en Journal. In de kazerne van Defensie in Hilversum zijn afgelopen week weer 20 slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne geïdentificeerd. Het hebben de nabestaanden vandaag te horen gekregen. Van de 20 slachtoffers hebben er 15e Nederlandse nationaliteit. In totaal zijn nu 127 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. Er waren 298 mensen aan boord onder wie 196 Nederlanders.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 Het kabinet sluit niet uit dat het militaire hulp levert aan de Koerden in Noord-Irak... die strijden tegen het jihadleger van de IS. Minister Timmermans spreekt in een brief aan de Tweede Kamer zijn steun uit voor landen... die nu al besloten hebben om wapens te sturen. Het kabinet vermoedt dat IS verantwoordelijk is voor genocide in Noord-Irak. Een dronken tiener heeft de politie onbedoeld naar een hennepplantage geleid. De jongen van 16 werd vanochtend in Zandvoort op straat gevonden. Hij was gisteravond tijdens het stappen zo dronken geworden... dat hij niet meer op zijn benen kon staan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 De vierde etappe van de Tour is ontsierd door een grote valpartij tijdens de massasprint. De Tsjech Stibar, vorig jaar nog winnaar, was het voornaamste slachtoffer van de val. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De rit werd gewonnen door de Fransman Bouani en Lars Boom blijft leider in het algemeen klassement. Het weer wisselend wolk, wat buien, mogelijk met onweer en hagel. Het is 20 graden, in het westen nog wat zon. Vanavond minder buien en morgen opnieuw regen en onweersbuien. Dit was het NMS-journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 Amersoort richting Amsterdam. Voor 1 Brugge 3 kilometer, van maar de slot 4. De A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor Knoppenbad Oeverdorp 2 kilometer. Daar is een auto gestrand op de rechte rijstrook. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Afrit Haarlem Zuid 4 kilometer. A27 van Utrecht naar Almere voor Beeldhoven 2 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 Zfm-Zandvoort.nl Dus But you're just a chance I take to keep on dreaming I'm testing where you're known for a minute. Trust you never know what's in it. This Wicked, you do, score, But you sure won't win no place. I'll fill yours, I'll let you this in the day. Oh, oh Jesus Christ. So, yeah. Got to, to remember this, and that's the only thing I got. Yum, yum, give me some. Yum, yum, give me some. Give so what, gonna do, what gonna you do? gonna do? What you gonna do? Yum, yum, give me some. Yum, uh -huh.